Bij Bij Beterbed en ga meteen Bij Bij Bij Bij Bij Bij Bij Bij Bij Bij Bij beter slapen, beter Bij Beter bed.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 Verkeersinformatie door Flitsmeister. Het is op veel plekken in het land gevaarlijk op de weg... dus doe alsjeblieft voorzichtig als je de weg op gaat. Er zijn ook een paar files gemeld, waarschijnlijk door die gladheid. Op de A7 bijvoorbeeld van Heerenveen naar Groningen... 5 minuten vertraging tussen Leek en Hoogkerk. Dan de A27 van Gorkem naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond heb je 7 minuten vertraging. De A28, Hogeveen richting Groningen. Tussen de brug over het Oranjekanaal en Assen heb je 5 minuten vertraging. En op de A28 van Hogeveen naar Assen... daar doe je er zes minuten langer over tussen Dwingelo en Assen- uit. En dan na A37 Hogeveen richting knooppunt Holsloot. Tussen Nieuwlanden en Holsloot. Zes minuten vertraging. Music. Jorien Renkema. Goedemorgen op deze zondagochtend. Dafunk, dafunk en verwel. hoor je zo naar Marshmallow en Jelly Roll. Your music. Your music. You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 So deep, potted pour out a little holy water. We still slow, leave what you feel. Yeah, yeah, yeah. Two tears for the so deep pour out.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 To get lucky, we're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. -uh. We're up night to We're, up night, again. Okay. Uh, we're up night again, We're up night again, We're up night We're up night Een soort gedicht binnen in de Q-app van Nonja, die is de hond aan het uitlaten. Die schrijft, de wereld oogt zo vertrouwd en tegelijk zo bijzonder wanneer er een verse laag sneeuw ligt. En er zachtjes nog wat bij valt. Her en der verschijnen sneeuwpoppen, alsof ze er altijd al hebben gestaan. Hondjes genieten zichtbaar van elkaars gezelschap en dartelen vrolijk door het witte landschap. Met een frisse loopneus, roodgloeiende wangen en een hoofd vol nieuwe energie start de dag op de best mogelijke manier. Nu met een warme mok muntthee in handen... is het tijd om even te mijmeren en na te genieten van die heerlijke wandeling. Prachtig Noe, ja, Mooi hoor. Het is de zondagochtend van Q-Music, Daft Punk op de radio... met Pharrell Williams. Get Lucky. En buiten inderdaad een heel pak sneeuw. Ligt er een beetje aan waar je bent in dat land natuurlijk... want er zullen altijd plekken zijn waar geen sneeuw ligt... maar bijna overal is het winterwonderland. Het is eh, 4 januari vandaag... Ik heb niet een heel goed geheugen, maar ik kan me herinneren... dat ik uh, vorig jaar, de eerste maand van het nieuwe jaar... helemaal opgeruimd begon. Dat ik echt zo'n gevoel had van een schone lei, weet je wel. En dat gevoel mis ik nu nog een beetje. Mijn vooral eigenlijk heel moe. Echt wel klaar met de feestdagen. Gisteren, eindelijk, de kerstboom opgeruimd. Ik ben gewoon even niet zo fris en fruitig. Maar wat blijkt, daar is dus een verklaring voor. En dit wil ik graag even met je delen... want misschien voel jij je ook gewoon niet zo actief en opgewekt als je zou willen... Misschien voel je je daar een beetje schuldig over. Nou, dat hoeft dus niet, las ik in een onderzoek. Want je biologische klok past zich aan aan de lengte van de dag. En het is dus volkomen normaal dat je in de winter minder actief bent... en meer behoefte hebt aan rust en slaap. En onderzoekers raden aan om in de winter langer in bed te blijven liggen... dan in de zomer. Kijk, we zijn niet allemaal zoals Nonja, hè? Zo, zo vrolijk meteen in de ochtend... maar dat hoeft dus ook niet. En sporten bijvoorbeeld... dat moet je in de winter dus ook niet in de avond doen... zeggen die onderzoekers. ochtends rond 11 uur is in de winter de perfecte tijd om te gaan sporten. Dus ja, doe er je voordeel mee. Ik zou zeggen, alsjeblieft. Ik heb je zojuist het perfecte wetenschappelijk onderbouwde excuus gegeven... om vooral nu in je bed te blijven liggen op dit moment... en ook na je werk niet meer te gaan sporten. Graag gedaan. Zometeen hoor je Coldplay op je Music met Paradise. En deze is ook prachtig voor in zo'n witte wereld... Goeie soundtrack daarvoor. Sienna Spyro is dit, en Die on This Hill. Got me to stay, said that you need me, stop cause it's words don't ever mean it, no they don't. Listen, I tell me, there'll be a day, I'll be more creative. Just like a page, out. Je voor, je bent nog maar 21 jaar en je bent helemaal gek op muziek produceren. Dag in, dag uit zit je in je eigen studio. En je plaatst een remix die je hebt gemaakt op Instagram. Vervolgens reageert een van de allergrootste DJ's ter wereld daarop met de tekst... Let's make it official. Dat is wat er gebeurde bij de Canadese Thomas Gray. Hij plaatste dit op Insta... Dit is zijn remix van de track Gravity van Martin Garrix. Ja, en Martin Garrix zelf, die reageerde daar dus op met de tekst... Let's make it official. Nou, zo gedecht, zo gedaan. Samen brachten ze de officiële remix van dat nummer uit. En dat is natuurlijk een droom voor elke beginnende producer. En inmiddels ligt het uh, volgende kunstwerkje van die Thomas Gray ook alweer klaar. Hij pakt lekker door. Uh, rumors heeft deze nieuwe track dit keer helemaal zelf uitgebracht. En wij bij Q-Music denken dat hier wel top 40 potentie in zit. Dus daarom hoor je Rumors komende week extra vaak. De Q-Music Alarm schijf. Thomas Gray Brewers. <coughs> Q Q Music Maxima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 5 minuten voor half negen. Jorda bot met I Believe. En dit is Niall Horan met Slow Hands. I want you baby I've been thinking about it all day And I hope you feel the same way Yeah Cause I want you bad Yeah, I want you baby.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 Ja, hier bij Q-Music krijg je ook palletvoordeel hoor. Maar dan op de hits. Ed Sherman, Tina Turner, Suzanne Freek, Elok en Eva Max. Ze komen er allemaal aan. Eerst het weer van Weerplaza. In de loop van de dag trekken er winterse buien over het land. Met daarbij ook kans op zon. Verder van oost naar west zo'n 0 tot 4 graden vandaag. Q-Music, verkeersinformatie nog dan van Flitsmeister. Er staat één noemenswaardige file op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Son en Breugel en Julian J. Iewelbrug. Denk ik, 8 minuten vertraging. Uh, alle andere files zijn korter dan 5 minuten. En er is een flitser gemeld op de A20 van Rotterdam naar Gouda bij Hexmeter PAL 29.2. Look at, Look at you tonight The light. The light.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 Ja, maar, maar, maar, better. Tina Turner is in haar hele leven een enorme trendsetter geweest. Van haar kapsel tot aan haar korte leren rokjes... en van haar dansmoves tot aan haar uh, onafhankelijkheid. Tina Turner was een voorbeeld voor velen... maar ze was zelfs met haar voornaam een trendsetter. En die voornaam is niet Tina... want wist je dat Tina Turner eigenlijk helemaal niet echt Tina heette? Zij is geboren met de voornaam Anna May. Niet te verwarren met Hannah May, de Nederlandse zangeres, maar Anna May dus... Uh, geboren in 1938 en anno 2026 is de naam May ongelooflijk populair, dus M-A-E. In 2021 kregen 1600 meisjes de naam May, meestal als volgdaam, net als Tina Turner dus had met haar Anna May. Dus je kan gewoon zeggen dat Tina Turner al geboren werd als trendsetter. Gewoon simply the best. En over voornamen gesproken, het stel dat je nu gaat horen op Q-Music... had wat mij betreft de allerleukste babynamen van 2025. Hun zoon? Noemde ze Sef. Oftewel S-E-F. Oftewel Suzanne en Freek. Q-Music maximum Q-Sounds yes. better with you. Q-Sounds better with you. And name...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 Gedaan, maar s morgens toch weer opgestaan. Niemand, nee helemaal niemand weet waar we nu heen moeten. Maar het voelt nog vroeg, verspeetje. Dus nummer is voor mij echt een uh, note to self... dat ik toch echt het batterijtje van mijn autosleutel moet gaan vervangen. Die melding geeft mijn auto al dagen. Hè? Ik heb het nog steeds niet gedaan. Carkeys hoorde je op uh, Q van Elok en Eva Max. Wat trouwens wel echt schijnt te werken... Uh, als je autosleutel batterijtje bijna leeg is... Uh, is hem tegen je hoofd aanhouden. Dus uh, als je dan staat te drukken en hij doet het niet... dan schijnt het dus beter te gaan als je hem tegen je hoofd aanhoudt. Ik heb dat nog nooit geprobeerd, maar volgens een of andere professor uh, is dat zo... En dat schijnt dan te komen doordat je hoofd voor 80% uit water bestaat. En water versterkt die elektromagnetische golven die uit zo'n afstandsbinnetje komen. En op die manier werkt je sleutel ook vanaf een grotere afstand. Dus als je dan van ver aankomt lopen bij je auto, dan kan je de sleutel tegen je hoofd aanhouden en dan gaat die sneller open. Ja, het is het proberen waard. Je ziet er hoogstens een beetje idioot uit op de parkeerplaats.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 Liedje voor jou, Vincent. Oh jee. Nelly Portado, All Good Things Come to an End. Liedje werd geschreven door. Uh, Timbaland. Chris Martin van Coldplay. Oh. Met je foute been uit bed. Zeker wat uit je hoofd. Ja. Zo lopende Wikipedia is die vrouw, <laughs> dat is niet normaal. Dat is goed. Vijf minuten voor negen, zometeen na negen dan hoor je Vincent op de radio. Um, en ook, hij gaat weer met zijn foute benen uit bed. Oftewel een fout liedje op de radio in een bepaald thema. Ja, maar dan ga ik jou eens voor het blok zetten. Let op, wij stappen met ons foute benen uit bed. En um, het heeft alles te maken met het WK Darts vanochtend. Ach, oh, ja, oké. Okay. Gisteravond was de grote finale. Ik ben het sinds dit weekend gaan volgen. Ik vind het fantastisch. Ik heb een nieuwe hobby gevonden, denk hmm. ik. Um, Gian van Veen, de Nederlander, stond in de finale. Heeft hij gewonnen? Ik zou het eigenlijk niet weten. Nee, hij is heel erg afgegaan. Hij heeft verloren. Oh, dit heb ik in het nieuws gehoord net. Oh ja. Ja, ja, ja, ja. was een uh, maatje. Nee, wat was wat zijdes ze van alles, Had een hele mooie term ervoor, Ja, dus hij was dus een maatje te klein. Ja, dat ja. Dat dacht ik oh, nou, het is ook alles. niet helemaal waar, oh, um, is het groot <laughs> Nou ja, hij lust wel een broodje. Ja. <laughs> uh, um, nee sorry. Uh, de, de vraag is, we zoeken walk on songs, want darters komen natuurlijk op met een bepaald liedje altijd. Oh. Elke darter heeft zijn eigen liedje. Dus ja, ik jij zoek zegt uh, het. ik zoek leuke liedjes. <laughs> Bijvoorbeeld Raymond van Barneveld, die heeft altijd Ja. Da Oh, hij is de tiger ja? Ja, inderdaad. Oh. Um, dan heb je nog de Schotse Gary Anderson. Die heeft de finale niet gehaald. Maar die heeft dan uh, Jump Around van House of Pain. Die kan je aanvragen. Oh, ja. Misschien uh, Sweet Caroline, dat wordt vaak gedraaid. Ik hoorde bij jou nog Tina Turner met de best. Ja. Dus die... Kan niet meer, maar is er ook eentje. Van wie is dat dan, de, de walk-on-song? <laughs> ja, dat weet ik niet. Ik kijk Oh, ja. sinds, ik kijk ja, pas jij bent fan van Dart. Jij ja. ja, denkt, jij weet nu alles, zeg je net heel stoer. <laughs> ik wil nog een beetje inlezen. Oh, okay. <laughs> maar ken je een leuke walk-on-song van een darter? Stuur hem dan nu in de F van Q. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast.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 En hier smelt de fans van voordeelpas echt voor weg. 200 gram geraspte 30 plus kaas voor maar 1,59. Fans van Voordeel. Aldi. Het is sale bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals opbergboxen van onder andere Iris. Nu met tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Begin het jaar stijlvol met een nieuwe interieur. Bij Gozen shop je nu alle meubels met 10% korting. Kom naar de beste woonwinkel van Nederland. Of shop op Gozen.